Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over een resolutie... over een wapenstilstand in Oost-Kuta in Syrië opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen zijn in Oost-Kuta al honderden mensen om het leven gekomen. De Veiligheidsraad praat al dagen over de tekst van de resolutie... maar Rusland, bondgenoot van de Syrische president Assad... heeft verschillende bezwaren. Zo willen de Russen dat er garanties komen... dat de rebellen stoppen met het beschieten van woonwijken... Uit angst voor een Russische veto is de resolutie nog niet in stemming gebracht. Nederlanders gaan steeds minder op wintersportvakantie. Aan het begin van deze eeuw gingen 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 waren dat er 866.000. Dat is een daling van zo'n 20 procent, meldt het CBS. Wat verder opvalt is dat skiën minder populair wordt... terwijl wandelen juist meer in trek raakt. Een belangrijke reden waarom mensen minder op wintersportvakantie gaan... is mogelijk de prijs. Een wintersportvakantie is nog altijd duurder dan een zonvakantie. De Franse douane heeft per toeval een gestolen schilderij... van de schilder Edgar Degas teruggevonden. Het schilderij dat de Franse schilder in 1877 maakte... werd bij een reguliere controle ontdekt in de bagageruimte van een bus. De passagiers zeggen allemaal dat de koffer waarin het schilderij zat... niet van hen is... Het schilderij werd al negen jaar vermist en heeft een waarde van 800.000 euro. En op de Olympische Spelen in Pyeongchang... is snowboardster Michelle Dekker uitgeschakeld bij de Parallel Reuzen-slalom. In de kwalificatieronde eindigde Dekker als zeventiende. Ze kwam 100 honderdste van een seconde tekort... om door te mogen naar de volgende ronde. Het weer, in de ochtend vriest het nog, verder schijnt overdag de zon flink... maar er trekken wel wolkenvelden over het land...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 NTO Radio 1 BNN VARA kom terug als je nog aan het luisteren bent en welkom in een nieuwe dag als je net wakker bent geworden en je dacht, dat ga ik eventjes wakker worden met Risa, want die heeft altijd leuke gasten en leuke gasten zijn het zeker alleen je moet ze niet tegenkomen in de ring want ik heb twee kickboxers die gigantisch snel furoren aan het maken zijn of snel, ze zijn er al een tijdje mee bezig maar de laatste tijd gaat het al heel erg lekker. Ook gaan we natuurlijk bellen met Peter Bouwman, die weer het nieuwe game nieuws voor jou heeft. Allemaal nieuwtjes uit de gamerswereld en we gaan ze direct bekijken maken wie het item heeft gewonnen wat gejat is op de redactie. Maar voor nu. Genoeg gepraat, tijd voor een plaat.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 loud to see them when they cry, she may be the love that cannot hold to last, may comes to me from shadows of the past, that I remember till the day. That got to be the meaning of my life is. She. She. She. She. She. Voor elke man die aan zijn vrouw moet denken en denkt: nou, lekker wakker worden. Of misschien wel een vrouw die aan zijn vrouw moet denken. Aan haar vrouw is het dan, hè? Ja. Je luistert naar Risa en we hebben te gast twee uh, mannen, jonge mannen, die graag mensen in elkaar slaan. Maar die vragen er dan nou. zelf wel een beetje om, <laughs> natuurlijk. Ik heb het over Imad Hadar en Mohamed Jaraya. Zeg ik het goed? Ja. Nou, uh, ja, één ja, keer goed, nou gelukkig maar. <laughs> en nu ben ik het allemaal het goed uitspreken <laughs> natuurlijk. Jullie uh, zijn allebei kickboxers. En waar wij net vlak voor de show achterkomen... is dat jullie elkaar ook echt al vanaf je jeugd kennen. Ja, klopt. Hoe? Uh, we kennen elkaar van de sport. We hebben elkaar ook uh, op een kickboksschale leren kennen. Op een kickboksschale, ja? Ja, en uh, we konden het goed met elkaar vinden. En uh, sindsdien gaan we eigenlijk met elkaar om. Ook buiten het kickboxen. Jarenlang. Maar nu zijn jullie ook tegelijkertijd carrière aan het maken. Want jullie zijn allebei op dit moment echt de, de hard new talents binnen kickboxland. Ja. Is de, hebben jullie daar nog wat aan elkaar? Dat je elkaar even hebt van, hey uh, grappie, hoe is het nou gegaan? Ja, uh... ah, het is motiverend natuurlijk. hè? Ja. Als je uh, met iemand die je van uh, 35 kilo uh, kent. Ja. Als uh, kleine yoghis. Ja, want jullie denken niet in leeftijd, jullie denken in gewicht. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> want, wat was 35 kilo? Hoe oud was je toen? Weet niet, een jaar of tien. Een jaar of tien, oké. Okay, okay. En toen zaten ja. jullie, maar gingen jullie ook de ring al in toen? Ja, toen gingen ja, we al de ring in. Uh, we zijn er vanaf kleinste van uh, al mee bezig. En, oh. Wa waarom begin je daarmee, Mohammed? Sorry? Waarom begin je ermee? Uh, ik vond het vanaf klein af aan leuk om uh, mensen in elkaar te slaan, dus <laughs> <laughs> vandaar. Oké, okay, toen zei iemand van: ga nou, nou, dat maar professioneel doen, Voor we het meestal nog wat? een, beetje, een beetje doek om mee. Ja, precies. <laughs> ik wil er nog wat afdwingen. Ah, ja. <laughs> iemand, wat was voor jou de aanleiding? Ja, ik, uh, het was een grappig verhaal. Nou. Dat heb ik nooit eerder gezegd. Nou, ik uh, was vroeger voetbal. Ik had altijd bij Sofian Tozani. Ja. Bij de academie heette het destijds. Ja. En toen had hij een BVO-club uitgenodigd om te voetballen. En het waren gasten die uh, toen wat ouder waren. Ja. Een jaar of veertien. En toen waren wij een jaar of negen, jaar. Negen of tien jaar. En toen uh, was ik achterste man. En toen kwam een uh, spits. Die duwde mij uh, in mijn rug op de grond. En viel ik plat op mijn gezicht. Oh. stond ik op. En uh, ja, van het ene kwam het andere en toen werden we uit elkaar gehaald. En toen uh, had uh, meneer en Tozani mij weggestuurd destijds. Zei die uh, voetbal is niks voor jou, je moet een andere sport gaan doen. En toen wist jij al welke sport? Ja, ik was toen op vechtsport gegaan. Ik uh, werd toen veel geïnspireerd door Badr Hari. En uh, sindsdien alleen maar uh, motivatie, motivatie, motivatie. En, uh, Hoeveel jaar lang nu? Zo. Uh, so al oh, een jaar of tien, denk ik. Een jaar of tien? Ja. jij ook dus? Ja, zoiets. Uh, acht, negen jaar denk ik al. Ik zeg het net al, jullie zijn uh, carrière aan het maken. Gaan we het zo direct over hebben? Maar ik ga jullie eerst even wat uitleggen over onze show. Wij hebben hier uh, redactrices die een uh, cadeautje voor jullie hebben meegebracht. Oh. Een voorwerp. Ja, je, die, die, die, verrassing ja, het, Nou, het was niet echt meer een verrassing. Want uh, iemand, jij had het al... Uh, ja, oh, welk is dat? Oh, ja, dat is een ander... Of verdien ik nog eens geld beneden. Ik heb 5 euro in je, in je handen gedaan. Daar hoef je niks voor te doen. Het is niet nee? zo van dat zij nu iemand hebben waarvan ze zeggen jij die niet even uh, schoonmaken. of wat wij delen. Of, uh... gaan we het delen, gaan we zo uh, de dus redband magieren. De, mag de vraag doen. die ik hierbij heb is: um, hoe wordt dat gefinancierd? Hoe wordt jullie u, u, opleiding gefinancierd? Ja, door middelen van, uh, van uh, sponsoren? Ja. Dus uh, je moet zelf je sponsoren proberen bij elkaar te rapen. Ja. En uh, die kun je dan voorzien van een uh, maandsalaris. Ja. En uh, los daarvan verdienen we ook uh, natuurlijk uh, per wedstrijd onze gage. Oké, okay, ja, zo haal je het ook een beetje binnen. Ja. ja, ik vraag het omdat ik aan de lijn iemand heb. Haar naam is Melanie Essink. Uh, ze is uh, weg van school, mooi diploma op zak. En ze komt van de HKU en ze is bezig met een afstudeerproject. Waar ze een crowd, uh, crowdfund actie. want ja, dat, dat is de andere manier, hè? geen sponsoren. Dat is ook een soort van sponsoren, maar dan ja. net even iets anders mm -hmm. voor is gestart. Melanie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg dat je al weg bent, maar je bent nog helemaal niet weg. Hè? Want je moet nog je afstudeerproject afmaken. Of zie ik, zie ik het nou verkeerd? Nee, klopt. Ik zit in mijn laatste jaar van de HKU. Oké. Okay, en wat doe je bij de HKU? Uh, ik word opgeleid tot filmregisseur en scenarist. Oké. Okay. En nu heb jij voor jezelf bedacht... ik heb geld nodig om een uh, afstudeerproject. Maar daar is toch gewoon alles voor aanwezig op de HKU... om gewoon je afstude afstudeerproject te maken, lijkt me? Um, nou ja, we kunnen wel spullen lenen van de u, maar gewoon als je dit project wil je toch wat, ja, wat meer geavanceerde spullen gebruiken. En we hebben ook reiskosten en kosten voor opzet, bijvoorbeeld eten en dat soort dingen. Ja, die... En daar kun je gewoon niet echt omheen. Okay. Dus, uh, dus toen, moet besloot, zelf toen besloot je dat je crowdfunding nodig hebt. Waarvoor eigenlijk? Ja. Wat ga je nou uh, doen? Voor... Ja, want ik zeg gewoon de, de reiskosten. En... Ja, dat snap ik. Maar wat ga je ermee maken? Oh, een film. Ah, film. Ja, oké. Okay. Dat <laughs> lijkt me wel. voor wat... mama. Uh, wat zeg je? <laughs> filmpje voor mama. Vertel. Ja, het, uh, het wordt een korte film, volgens voor vijf, minuten. Ja. En het gaat over uh, communicatie binnen het gezin... wanneer er rauwverwerking uh, is. En we uh, volgen de jonge uh, hoofdpersoon even, van elf. En zij vindt het moeilijk om haar emoties te delen met haar vader... Uh, dus ze vindt een uitlaatklep in het maken van een film. Okay. En uiteindelijk wordt die confrontatie ruimte groot. Maar uh, uh, rouwverwerking over, over de dood van een moeder, moeder van een gezin of uh, moeder van een hoofdrolspeler speel ja. of speelster, hoe zit dat? Uh, ja, het is een fictiefilm. En uh, de moeder van het hoofdpersoon is zeven jaar geleden overleden, maar ondanks dat er al zoveel tijd is verstreken, uh, heeft even nog steeds last van. Ja, die rouwverwerking, omdat ze het gewoon niet kon delen met haar vader. Oké, okay, en waar kwam die inspiratie voor die film dan vandaan? Uh, die ook best uit mezelf gehaald, zeg maar. Het was uh, toen ik elf was, was ik mijn oma verloren aan mm -hmm. uh, borstkanker. En toen vond ik het heel lastig om me kwetsbaar op te stellen tegenover mijn ouders. Ondanks dat ik, ondanks dat ik echt een lief gezin heb natuurlijk. Vond ik het gewoon heel lastig om emoties met hen te delen. Dus ik vond mijn uitweg in het schrijven van verhalen en heel veel... Uh, ja, en schapisme in kunst eigenlijk, terwijl je het ook als communicatiemiddel kan gebruiken, kom ik op de haker achter. Ja. Dus daar wil ik kinderen bewust van maken dat ze gewoon hun emoties kunnen delen met hun ouders en dat het ook gewoon goed is om te doen. En dat loopt al meteen goed, want je bent door verschillende media al benaderd. Waarom denk je dat mensen precies dit, dit afstudeerproject zo interessant vinden? Um, ik denk dat ik niet de enige ben die er last van heeft. Ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen die ja, inderdaad me benaderd hebben nadat ik in de krant had gestaan. Met ja, zelden of misschien nog wel veel vervelendere verhalen uh, naar me toe kwamen van... wat fijn dat je hier een keer over begint te praten, want ik heb hier nog niet heel veel over gezien. En zo komen ze nee, Ja, daar kan me wat bij ja. voorstellen. Oké, okay, waar kunnen mensen heen om jou te financieren? Uh, www.filmpjevoormama.com. Filmpjevoormama.com. En dan als je ja. daar geld uh, heen stuurt, dan komt het allemaal goed met jouw film. Oh, ik heb net toevallig ja. 5 euro gekregen. Oh, nou, je hebt de ja. eerste 5 euro al binnen. Nee, je was al een beetje op weg. Hè? 3.000 <laughs> en je hebt er nog 2.000 nodig als ik het goed heb. Ja, klopt. Nou, nu nog 1.995 uh, dan. Dank je wel. dank je wel voor het uh, zo vroeg opstaan en uh, ons uit te leggen waar je het geld voor nodig hebt. En uh, wij willen natuurlijk <laughs> wel op de credits nu. <laughs> Toch? Yes, komt helemaal goed. <laughs> ah, oké. Okay. Veel succes met je film. Dankjewel. Hoi hoi. Wij gaan zo direct even verder praten met onze kickboxers in de studio, Mohammed en Imad. Maar eerst muziek. Etta James, Tel mama. Carly Simon. You're so fame. Een prachtige paradox. Je bent zo ijdel. Je denkt waarschijnlijk dat dit nummer over jou gaat. Hoe prachtig kan een tekst zijn? En het gerucht gaat dat het nummer over Warren Beatty ging. Een uh, acteur die vooral in die jaren heel erg actief was. Je luistert naar Risa en uh, we gaven eerder wat hints weg over uh, wat we op de redactie gejat hadden. En er werd behoorlijk op gereageerd. Martin die zei bijvoorbeeld, hij zegt uh, een barbecue cd van Gerard Ekdom. We gaan eventjes kijken of dat het juiste antwoord is. Yo! Het item waarvan je dacht dat hij nooit meer zou komen is dan eindelijk hier. Deze week hebben we speciaal voor jou gestolen op de redactie. Een dampende, stampende cd-box. Ja, ja. Wij bij NPO Radio 1 weten natuurlijk ook wel dat de temperaturen dik onder de 5 graden zijn. Dus daarom brengen we jou de warmte met de enige echte Gerard Ekdoms barbecuebox uit 2015. Een dampende, stampende cd-box van de enige echte Gerard Ekdom. Maar wie gaat er met deze bloedhete sneeuw ontvangen? Nou ja, dat is dus die Martin. Gefeliciteerd met je prijs. Hij komt vanzelf jouw richting op. En dan ga ik nu praten met de. Mannen in de studio waar ik al een hele tijd mee wil praten. Want uh, ja, ik vind, ik, vind, ik vind zelf kickboksen heb ik zelf altijd heel interessant gevonden. Komt ook een beetje dat ik ben opgegroeid met een maatje van mij. En dat was Ernesto Host. En uh, dat is natuurlijk een van de grondleggers hier zo. Een uh, legende. Die, ja, die, ja, die hier in Nederland uh, kickboksen populair heeft gemaakt. Uh, vooral in die tijd was het vooral in Japan heel groot. Uh. Hij was een van de eerste die K1 deed. Ehm. Um, ja, daardoor ben ik altijd een beetje gefascineerd geweest... door kickboksen of vechtsport in het algemeen. En tegenwoordig is vechtsport ook heel groot in onder andere Nederland. Ja. Dat moeten jullie zelf ook meemaken. Daar gaan we het straks over hebben. We hebben het al een beetje gehad over hoe jullie ermee zijn begonnen. Ik heb het over... Uh, ik, want dat moet ik je nog eventjes voorstellen natuurlijk. Mohamed Yaraya en Imad Hadar. Uh, zij zijn hier te gast. Twee kickboksers die op dit moment furoren maken in het wereldje. Um, Imad... Mm. We hadden het net al over het feit dat je, dat je bent gaan kickboxen op jonge leeftijd. Heeft het jou als mens veranderd? Ja, uiteindelijk wel. Uh, vroeger wou ik me nogal uh, vaak bewijzen ja. uh, buiten. Laten zien dat ik sterk was. Ja. Uh, laten zien dat ik kracht had. Uh, Haantje de voorstel op de middelbare school. Hey, je kent het wel, de puberteit. Ja. Uh, maar op een gegeven moment... Uh, dan weet je wat je zelf kan. Dan ga je geloven in jezelf. En dan uh, heb je niemand zijn bevestiging of waardering meer nodig. Nee, omdat dus, je, omdat je ja. eigenlijk al zo lekker getraind bent... dat je weet van, nou, dat, dat hoef ik niet meer te bewijzen. Dat ja, je wordt wel gewoon zeker in. van je zaak. Ja. En uh, zeker van jezelf. En het vertrouwen in jezelf gaat groeien. Dus dat, dat dan heeft het mij wel eens mens veranderd, ja. Mohamed, heb jij dat ook? Ja, zeker. zeker. Het uh, heeft mij vooral... Uh... Een hele andere persoon gemaakt. Het heeft ja? me van de straat gehaald, het Heeft me uh, van mijn hobby mijn werk laten maken. Dat is helemaal fijn. Dat natuurlijk. Dat is helemaal fijn. Ja. Dus uh, als je met je hobby uh, je brood op de plank kan, uh, kan halen, dan uh, ja. heb je het goed gedaan. Ja, ja ik doe dat hier ook. Dus ik. ik ja, precies, ja, ja, ja, ja, en ja, en ja, dan weet je hoe het wat. Ja, ja, en ik vang ook regelmatig klappen op. Dus dat is uh, <laughs> wel <laughs> minder, <laughs> minder. Dat is wel iets minder. Maar ja, ik, ik krijg wel heel goed voor betaald. Dat geldt alweer. <laughs> Mohamed, uh, of iemand, uh, jouw trainer is Michel Tolleb. Michel Tolel, yes. Uh, hoe, hoe ben je bij hem terechtgekomen? Uh, ik was een jaar of dertien of veertien jaar. Uh -huh. uh, toen trainde ik bij een sportschool in Rotterdam West. Een uh -huh. uh, lokale sportschool. ging goed destijds voor de nieuwelingen, de C-klassers, B-klassers. En uh, daar trainde ik met Ismaël Lond En uh, die bracht mij toen bij ook Michel. Ook een legende? Ja, ja. ja, ja. Een goede, goede vechter ook. Ja. Die bracht mij toen bij uh, Michel. En die zei tegen Michel, van hier moet je aandacht aan besteden. En dat had Michel toen gedaan. En uh, we werden steeds beter en beter. Sterker en sterker. En uh, ik denk dat ik nog volop in de groei ben. En dat ik pas op uh, 25% zit of zo. Serieus? Ja, ja, zeker. Er zit nog zoveel in mij. Dus er zit nog drie kwart extra bij? Ja, zeker. Dat is heel veel. Zeker, als het niet meer is. Hoe, hoe, hoe is die band nu tussen jou en je trainer? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben een vader en zoon band. Maar ook een hele... Uh, hij wijst me wel op mijn fouten. En ja, en hij blijft nog wel kritisch? Wel kritisch? Ja, ja, ja, ja? Ja, ja. Op wat voor manier? Uh, nou, dat, kijk, in mijn persoonlijkheid heb ik een aantal dingen waar ik uh, soms tegen bots. Mm. Uh, dat heeft iedere vechter, denk ik. Uh, af en toe sta ik voor een wedstrijd en dan zeg ik... Michel, is echt een teringsport. dit. <laughs> Waarom? Dan, dan sta je daar met die zenuwen die je in je lijf voelt. En dan denk je van <laughs> ja. was ik maar thuis bij mijn moeder. Ja. <laughs> en elke vechter kan daar stoer over doen. Maar je voelt ze wel? Je voelt ze wel voor de ring. Maar als je uiteindelijk in de ring staat, dan denk je, uh, denk je heel wat anders. <laughs> maar wat zegt <vindt> hij dan? <laughs> ja, dan zegt hij tegen mij van laat je zelf gewoon los. Je ja. bent in de bloei van je leven. Als het eruit komt, dan kan niemand van je winnen, weet je. Hij praat me toch wel moed in. En, uh, maar ja, het geeft me ook zelfvertrouwen, weet je. Geeft hij nog wel eens een draai om je oren? Ja, tuurlijk. Ja? tuurlijk. Ja, ja. Maar, kan je nog herinneren wat het laatste was waarvan je echt... Van, ah, kut. Twee, anderhalf week geleden nog. Wat was het? Uh, toen zei hij tegen mij: uh, Wat was het nou, joh? Is het is handig om het te vertellen eigenlijk. Ja, ja. <laughs> misschien geeft het je zwakte bloot. wat je misschien nu helemaal niet wil vertellen voor je tegenstander. Nou, ja, Kijk, ik ben mezelf, weet je, en ja. we zijn allemaal mensen. Tuurlijk. We hebben onze zwakheden en we ja. hebben onze sterke kanten. Uh, zo om wat ging het ook alweer? Uh, oh ja, was met het sparren. Ja. Hij zei tegen mij: van, uh, Als iemand het niet leuk vindt dat je hem uh, met de frontkick in zijn in, in, in smoel trapt. Moet je het gewoon weer doen en zeggen hier voor jou, ik geef je er nog vijf. Want ik uh, hield rekening met sparen. Uh, je was iets te aardig. Ja, ik was iets te aardig en dat vindt hij niet zo leuk. en Voel, voel je dat dan ook echt? Of heb je, Krimp je dan ook echt ineens van, ah, shit, betrapt? Ja, dat denk ik van, shit. En dan geef je, je meteen een paar goede vijf... Uh, ja, dan ga ik de wikker of moet ik nog harder gaan. En dan vindt hij het weer niks en dan ga ik nog harder. Ja. Zo, ik zo, zo raak je het gemotiveerd ja, natuurlijk. Mohamed. Ja. Als tiener vocht je al tegen volwassen mannen in profgevechten. Ja. Dachten die niet van nou, dat jonkie, dat krijg ik wel even onder. Jawel, uh, ik heb het echt uh, heel vaak meegemaakt. Ik vocht uh, op mijn zeventiende al uh, op het hoogste niveau. Ja. In het kickboksen, de A-klasse. Ja. Ja. Uh, ja, dan kom je aan als een jongetje van zeventien En dan sta je tegenover echt volwassen mannen. boven de, Ik praat over zes, zeven, 28, tot misschien dertig jaar. Ja. En die kijken je dan aan zo van, uh, we kunnen echt tegen jou. Zo van snotaap, weet je wel. Ja. En dan uh, ja, na een minuutje lagen ze al uh, op de grond. Hoe lekker voelt dat? Dat voelt gewoon alsof je de jackpot gewonnen hebt. Ja. En uh, naarmate de tijd ben ik gewoon uh, verslaafd geworden aan dat gevoel van yeah. uh, mensen pijn doen. Yeah. En uh, hard werk loont. En uh, ja, dat gedachte niet je gewoon heel erg van. Dat vind ik ook een fascinerend gedachte. Want ik weet dat Badr Hari dat heeft, heeft dat ook gezegd. Van ik hou ervan om mensen pijn te doen. Ja, ja. Is dat alleen in de ring? Of heb je het ook nog wel eens buiten de ring? Dat je denkt van nou, als, als ik deze te pakken krijg, dan vind ik het geen seconde erg. Ja, nee, ik denk dat we dat allemaal wel eens denken. Maar ja. denken mag. Denk, en mag, uh, uitvoeren, je... dat doen we niet. Nee. Maar uh, in de ring is dat zeker. Dan, uh, ik hou ervan om mensen echt pijn te doen in de ring. Maar daar trainen we ook voor. Daar ja. zijn we ook sportmannen voor. Ja. En uh, het is eigenlijk, ja, we beoefenen onze sport. Dus het is uh, niet iets wat niet mag. Oké, okay, maar nu kan ik me voorstellen... Van je, dat, moet, dat gevoel moet je hebben voor, ja. voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd. Ja. Maar op een gegeven moment gaat hij knock-out. Verdwijnt dat gevoel dan? Of blijft dat gewoon totdat je in de kleedkamer bent? Je voelt je gewoon de King, king of the Jungle. Ja, het, voelt, ja, het, voelt gewoon, het voelt gewoon niet normaal. Het voelt gewoon echt alsof je de jackpot gewonnen hebt. Ik uh, je dacht het er niet meer spelen. Voel wat er is. Ja, echt uh, waar? Uh, ja. zeker. Het dus gewoon, uh, je bent er zo lang mee bezig. Uh, je gaat je echt afzonderen van dingen. En als je dan eenmaal dat moment hebt bereikt dat je hem nog uit hebt geslagen, dan. Uh, dat voel je eigenlijk echt onsterfelijk. Onsterfelijk. Nou, ja. Ja, dat gaan jullie vanzelf worden met een gigantisch goede reputatie... die jullie ook voort gaan zetten. We gaan straks direct verder met jullie praten. Onder andere over de toekomst en jullie uh, debuut. Maar eerst een uh, plaat uit, uh, of uit mijn hoofd. Dat is de jaren 90 geweest, geloof ik. MC 900, featuring Jesus. The City Sleeps. <kling> Ja, dat heb je met een nieuwe studio. Dan start je wel eens een verkeerde plaat in. Geen probleem, want Bob Dylan is ook altijd fijn. I'll be your baby tonight. Hier, Risa Binevara. Close your eyes. Close the door. You don't have to worry anymore I'll be your baby tonight Shut the light, shut the shade don't have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 Social media. R-I-Z-A. BNN Vara. Zou ook zijn enige hit geweest in Nederland, MC900. in Jesus. De city sleeps over een uh, piromaan. Ik zit hier nog steeds met uh, Imad Hadar en Mohamed Jaraya, twee jonge kickboxers. Imad, jij werd bekend door een spectaculaire trap in een uh, K 1 fight. Was dat impulsief, of wat je van tevoren al besloten, dat je die precies zo ging uitvoeren als waarvan mensen later zeiden. Ja, dat is wel wat je erg bij Hardy. Nou, in de wedstrijd vecht je op uh, automatische piloot. Altijd. Dus uh, ik wel, ik persoonlijk wel. Er zijn nooit momenten dat je, dat je, dat je iets echt helemaal van tevoren hebt kunnen plannen. Jawel, maar je traint zoveel op een, op een wedstrijd, op een tegenstander. Dat, uh, dat je op dat moment alleen uh, dat je het alleen via die weg kent begrijp ik goed dat jij de jongste Glory-debutant ooit bent. Mm -hmm. Glory is natuurlijk een, een, een vechtsportorganisatie. Ja. Um, waarom op zo'n jonge leeftijd? Hoe, hoe oud was je? Uh, ik was net 19. Net 19. Ja. En een Glory, dat is, dat is toch wel een van de hoogste haalbare op dit moment. Mm -hmm. Zeker op was ja. Ja. Pas een jaar geleden eigenlijk hoor. Ik, ja, was, maar, ik ja, was net 19. Nee, okay. was of het... maar ja, je was net 19, <laughs> je, was, je was de jongste. Uh, waarom kozen ze jou? Zo. Ik zou het niet weten. Ja, het moet, het moet toch over gepraat zijn? Je manager moet naar je toe zijn gekomen van. van nou is... Ja, ze hielden me in de gaten en uh, ze zeiden dat ze interesse hadden om mij een, een, een langdurig contract te geven, een exclusief contract. Ja. En uh, ja, dat hadden we toen getekend en daar zijn we toen voor gegaan. Daar hebben we de kans met beide handen genomen. Ja, nou ja gelijk heb je. En jij, uh, Mohammed, op welk gevecht uit jouw carrière ben jij zelf vertrotsd? Uh, dat is die gevecht tegen uh, in Bamo. Ja. Uh, dat is een gevecht dat in uh, Eindhoven plaatsvond. Ja. Uh, ook meteen uh, uitgeroepen tot het gevecht van 2016. Ja. Het was Waarom? een partij waar uh, vier knockdowns tot, uh, in totaal gevallen zijn. Dus, uh, ik had hem uh, twee keer neergeslagen, hij mij twee keer. En toen kwam ik uh, op het einde nog met een knockout. Dus, uh, ik heb heel de hele zaal op, uh, op het puntje van hun stoel laten zitten. Een, een, een, een knockout of een technische knockout? Nee, het was gewoon echt een knockout. Dat is wel lekker. Als hij al twee keer neer is gegaan, dan is het meestal de derde keer. Dan is het einde. Dus even goed, hè? technische knockout is ook nee, mooi. Ja, ja, maar echt een ja, knockout is natuurlijk wel het voldoen. Nee, het, licht was, uh, het was even goed uit bij hem. Ah. En uh, dat is uh, de voldoening waar we het net over hadden. Maar waarom was dat het gevecht zo speciaal voor jou? Uh, omdat het toch een uitdaging voor mij was. Want hij was uh, veel ouder dan mij. Veel meer ervaren dan mij. En uh, zo zie je maar dat, uh, dat die punten uh, eigenlijk uh, helemaal niks mee te maken hebben. Het is mm -hmm. gewoon eigenlijk uh, je vechtersart en je karakter. Ja. En uh, dat heb je of dat heb je niet. Dat is iets wat je niet kan trainen. Nee. En uh, ja, ik ben het juist uh, hout gesneden. En dat uh, bleek uh, die dag ook. Nee, dat, ik zie je nog steeds. Als ik, als ik naar je kijk. Ik zie ja. je meteen weer glimlach. Want je ziet het ook echt weer meteen voor je. Of ja, niet? ja, ja, ja. Nee, het was echt een. Uh, een topmoment uit mijn carrière, dat, uh, dat zal ik nooit vergeten. Kan ik me voorstellen. Ja. Ima, dus je debuut in uh, uh, Glory, dat was tegen Freddy Kemayo. Ke, hoe spreek ik het maar? Kemayo. Kemayo. Kemayo. Ja. Uh, het begon goed, maar later in het gevecht ging jij zelf knock-out. Ja, uh, nee, de scheidsrechter besloot om ermee te stoppen. Oké. Okay. Uh, knock-out ging ik niet. Oh, dat zeg ik het verkeerd. <laughs> nee, maakt niet uit. Uh, ja, ik begon de wedstrijd goed. Ik was aan de winnende hand. Zwaar aan de winnende hand. Uh, kansen lager om uh, Van Freddy op knockout te winnen. Ja. Maar ja, een wedstrijd is een wedstrijd. Sport is sport. Ja. Uh, de beste die verliest ook wel eens. En Barcelona kan ook wel eens 3-0 krijgen. Is ook zo, ja. Dus uh, ja, hij uh, sloeg me even kijken. Ik wou een knie geven. Toen uh, gaf hij mij een stoot op het lichaam. Ja. En toen viel ik op mijn rug. En ja. uh, op dat moment was mijn lucht weg. Ah. Toen begon ik de tweede ronde zonder lucht. Ja. Dus ik was helemaal buiten adem. En uh, ik weet nog, toen ik vijf jaar was, vocht hij al tegen Sam schild. Dus ik kon net lopen en praten. Toen ja. stond hij al tegen wereldtoppers te vechten. Ja. Dus uh, ervaren was die wel. En, ja. Ja, die zag meteen... Uh, nu, nu, nu ja, die door, zag het door, gaatje en toen, uh, toen had hij het uh, goed kunnen afmaken. En toen stond ik net te laten op voor de scheidsrechter. Uh, was gestopt met tellen. En wat gebeurde dan met jou? Ja, uh, toen uh, kwam het... Ja, ging het... Ja, het ging echt in een flits. Ik was in de kleedkamer en ik besefte alles pas een week later, om eerlijk te zijn. Dat ik had verloren en dat wat voor partij ik had neergezet en hoe het allemaal was gegaan. En toen ben ik mijn volgende partij meteen rustiger erin gegaan. En uh, bewuster en zelfverzekerder. Want uh, ik heb mijn fouten ingezien. Ja. En uh, ja, daar leer je van natuurlijk. Nou, de scheidsrechter natuurlijk om je te stoppen. En de juryleden die moeten, die moeten punten gaan tellen. Maar, Mohamed, jij bent het een keer niet heel erg eens geweest met de jury. Ja. En dat, uh, dat, werd, ja. Uh, dat werd natuurlijk breed uitgemeten, want jij ja, ja, begon tikken uit te delen. Ja, tikken, het was uh, één tik. En uh, ik noem het niet eens een klap. Ja, ik weet ja, niet of hij, ik kom het. wel te... van wel kickboxer. Ja, ja, maar het was echt met mijn vingertoppen. Oké, okay. maar wat, wat gebeurde er? Kun je ja. uitleggen wat, vanaf welk moment gebeurde dit? Ja, wat, nou. Wat was er vanaf uh, gegaan? Ik, uh, ik vond dat ik de wedstrijd na drie rondes al had gewonnen. Ja. En uh, ja, dat vond iedereen. Maar uh, ze besloten toch om met een extra ronde uh, te geven. Mm. En uh, die gaven ze uiteindelijk toch aan de tegenpartij. En uh, daar was ik niet mee eens. Mijn trainers waren het niet mee eens en de hele zaal was het niet mee eens. Ja. Maar uh, ja, het is een emotionele sport en ik, uh, ik verloor even de controle. Ja. En uh, ja, toen ben ik naar de jury gegaan en toen uh, heb ik hem een tik gegeven. Daar heb ik, uh, heb ik natuurlijk wel spijt van gehad en ben ik ook voor gestraft. Maar op wat voor manier word je dan gestraft? Uh, ik was twee jaar geschorst. Ik mocht niet meer in oh, Nederland zo. vechten. Ik heb een uh, toernooi gemist van 100.000 euro. Uh, ja. Ik heb nog allerlei dingen moeten doen ervoor. En uh, ik ben alles netjes nagekomen. Ik heb alles gedaan en uh, gelukkig zit mijn schorsing er nu op. Dat is een forse schorsing toch? Dat is een forse schorsing, ja. ja, ja. En Had je... voor, voor een van de beste vechters van het moment. Ja. Had je het gevoel ja. dat de schorsing overdreven was? Ja. Ja, ja, het is een emotionele sport, begrijp je. En af en toe als je, heb je het gewoon even niet meer in de hand. En uh, zoiets kan er gebeuren bij zo'n sport. En maar waar, waarom bij de jury? Omdat zij degene zijn die uitmaken wie, wie de winnaar is. En had jij dan het gevoel dat ze daar een fout in hadden gemaakt? Ik had het gevoel of? dat ze er een fout in hadden gemaakt. Maar ik had, ook, ja, ik had ook een gevoel van, van, van doorgestoken, kaart Want uh, de, de trainer van de jongen tegen wie ik moest, was ja. ook de organisator van het gala. Mm. En uh, het was ook nog eens een thuisgala. Ja. Dus het waren allemaal hagenese. en het was ook nog eens in Den Haag. Dus ik voelde me eigenlijk uh, een beetje blazen. En alles uh, bij elkaar opgeteld, ja, dat was mijn reactie. Ja. ja. Heb je nu ook zoiets van, dat gaat me nooit meer gebeuren? Of zeg je van, nou nee, ja, het blijft toch wel fysiek? Uh, nee, weet je, ik heb geen glazen bol, maar uh, ik kan nooit zeggen... dat het nooit meer gaat gebeuren, maar... Uh, ik kan wel zeggen dat het uh, overal kan gebeuren. Want uh, of het nou Infusion is of Glory of een andere organisatie. Uh, de uitslagen kunnen altijd niet kloppen. En dat is bij alle sporten zo. Ja. Maar uh, om dan een jury een tik te geven, dat, uh, dat kan ik je verzekeren dat het nooit meer gaat gebeuren. Oké, okay, nou daar gaan we dan vanuit. Ja. Uh, we praten zo direct nog eventjes verder over de toekomst: eerst: Brandy en Monica de Boysman. Ik weet niet of jullie het ook horen, maar ik hoor, ik hoor gewoon dingen dubbel. Uh, zijn jullie, zijn jullie uh, ik, ik heb hier in de studio, ik heb hier natuurlijk Mohammed en iemand nog, de kickboxers. Zijn jullie een beetje, een beetje gamers? Ja. Ja, wat speel jij? Uh, voornamelijk uh, Call of Duty en uh, FIFA. Call of Duty, ja, dat is ook, <laughs> ook, ook, ook, ook, ook een vechtspel, ander manier. Ja. En jij? Nou, nee, uh, FIFA alleen. FIFA, ja. FIFA blijft ja. toch ook wel echt de, de game die ja, iedereen is, gewoon speelt. Iedereen. Ja, ja, ik vraag het omdat het uh, playtime is. Met Peter Bouwman. Peter, kan je mij verstaan? Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ja, we zijn in een nieuwe studio, dus we moeten eventjes alles uitproberen. Maar jij kan mij goed horen, toch? Ik kan jou perfect horen. Nou, ik jou. Er is een zonnetje binnen. Het is alsof je naast me zit, Peter. Nou, heerlijk. Vertel, jij hebt weer nieuws over games. Nou ja, ik wilde het even met jou hebben over algemene voorwaarden. Lees jij die als je een update binnenhaalt van iets? Totaal niet. Oké, okay, dat, dat, dat zou je best wel duur komen te staan. Want er komt deze week een nieuw spel uit. Het spel heet uh, Metal Gear Survive. Okay. Dat is een soort uh, spin-off uit de Metal Gear Solid-reeks. Ja. En die hebben echt de meest rare end-user agreement die je maar kan voorstellen. Oh. Um, in de algemene voorwaarden staat bijvoorbeeld... dat het verboden is om een relatie te zoeken of een handeling uit te voeren... waarvan Konami, het bedrijf dat het spel maakt, vindt dat het kan leiden tot een relatie. Wat? Hoe bedoel je? Ja. Je mag geen relaties vormen via de game. Dat beloof jij als je de algemene voorwaarden accepteert. Oké. Okay. Uh, uh, hè? Ja, yeah, I know! Je mag dus niet de liefde van je leven vinden in dit spel. Dat is verboden. Dus, mag Dus niet... je mag ook niet met elkaar praten uh, online ofzo? Jawel, want het is een online spel, dus je gaat wel met elkaar praten. Maar je moet er absoluut voor zorgen dat daar nooit liefde uit ontstaat. Ah, kom op nou. <laughs> ja, waar, waarom, waarom hebben ze dat gedaan bij Konami? Ja, wij weten het niet. We zitten er hard op over na te denken. Zou jij het kunnen bedenken? Ja, misschien willen ze niet verantwoordelijk zijn voor, uh, weet ik veel... Uh, waar zit Konami? Ik... Japan in Japan of zo? Japan? Ik denk serieus dat de vrouw van de directeur... haar nieuwe ja, liefde heeft ontmoet via ja, een spel of precies. zo? Ja, zo gaat dat. <laughs> Dat kan toch wel. Ah, ja, er is een, een Twitter-gebruiker die dus ook zo gek is om al die algemene voorwaarden te lezen. Ik doe dat zelf natuurlijk ook nooit. Die Twitter-gebruiker heeft ontdekt. Internet gaat helemaal los. En we hebben echt zoiets van, oké, okay, waar zeggen we nu allemaal ja tegen? Nou. <lacht> Goed lezen, jongens. Ja, dat nou ja, is de zeker. Tip. En, en En gamevrienden met benefits, mag dat wel? Ja, dat, dat vond ik dus ook een heel mooi onderscheid. Dat volgens mij mag dat dus wel, want ik vind oh. dat geen relatie. Nee, dat is ook zo. Zo zie ik het ook. Nou, kort maar krachtig, Peter. <laughs> ja, dat was het deze week. Dankjewel weer. Hoi, hoi. Oké, hoi hoi. Playtime. In de studio heb ik de twee heren... Mohammed Jaraya en Imad Hadar... Kickboxers uh, die uh, heel erg lekker uh, gaan. Uh, onder andere bij Glory. Zitten jullie allebei bij Glory nou? Uh, hoe ja. zit dat precies? Ja. Okay. Ik, ik uh, had vorig jaar mijn contract getekend uh -huh. en hij had twee weken, drie weken terug. Ja, zoiets. Toen heb ik hem getekend. En dat betekent dat jouw eerste wedstrijd maar eerste wedstrijd is, de is uh, volgende week zaterdag. Volgende week oh, zaterdag? Ja. Ahoy. Rotterdam. Oh, oké. Okay. Dus jij staat voor dat gevecht van Badder tegen? Tegen Mel Simpson. Die je daar ook heel erg naar uitkijkt natuurlijk. Ja, ja. En uh, jullie zijn natuurlijk allebei... Uh, uh, het is jullie idool, Badder, allebei, of niet? Ja, ja, Absoluut. Zeker. Hebben jullie hem ook gesproken wel eens? Ja. ja. Ook allebei. En, ja. en is, is het dan de aardige badder? Of is het dan de badder waar wij in de media... allemaal zo verschrikkelijk bang voor zijn? Want... Nee, topgozer. Ja, dat is, is een, een heel dat... andere persoon. Is het dan zo'n overdrijven, mensen, heb je het idee? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk, uh, wanneer iemand lekker gaat, is het altijd leuk om wat negatiefs over hem te zeggen. Ja, ik, ja. Ben, ik, ik zit niet zo in elkaar, maar ik ken heel veel mensen die wel zo zijn. En ik snap dat het een beetje sensationeel is wat hij allemaal een beetje op zijn kerfstok heeft. Maar... Ja, vooral de media, die blaast graag dingen op, dus... Uh... Maar ja, tegelijkertijd uh, er loopt wel een rechtszaak voor uh, mishandelingen en zo voor hem. Dus, ah, maar je uh, kent het moment niet, de media kent het niet... en je weet niet wat daar is gebeurd tussen die twee heren. Heb je daar meer begrip voor omdat je zelf uit zo'n wereldje komt? Dat je beter weet van, van hoeveel, hoeveel... Uh, hoe agressief je moet zijn om überhaupt in dit wereldje te overleven? Ja, je hoeft er niet agressief voor te zijn. Je moet er gewoon slim voor zijn. Je moet je hersenen gebruiken. Uh, agressie heeft er helemaal niks mee te maken. Dat is... Tussen de touwen. Dan heb je agressie nodig. Ja. En dan, dan nog moet je goed na, na kunnen denken. En ik denk dat uh -huh. buiten de ring, ja. Zullen je hebt altijd de... van die gasten die je willen uitdagen, toch? Tuurlijk. Maar dan... Kijken hoe ver ze kunnen gaan. Maar... maar jullie gaan ervoor zorgen dat het een positieve sport blijft. Absoluut. En, absoluut. en, en zijn jullie allebei Marokkaans, trouwens? Want ja. Ik neem dat zomaar aan. Maar jullie uh... gaan de Marokkaanse vlag hoog houden voor. Uh... Ja. Voor de toekomstige voor generatie. Wij moeten het doen. Ik ben heel erg blij dat jullie zo vroeg in de ochtend naar mij wilden komen. Hier in de studio. Want ik kan me voorstellen dat het niet de ideale tijd voor jullie is. Ah, mijn vriendin was nog boos op me. Oh, mijn excuses. Geef <laughs> haar mijn excuses. Misschien al... is dit een manier om het goed te maken met haar, toch? Het is ja, en, ja. <laughs> <laughs> nou, zolang, zolang jullie niet gaan uitvechten, komt het allemaal nog goed. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken. Super dat jullie er waren. En ik ga uitkijken naar jouw gevecht. Ja. En uh, naar jou ook. Wanneer is jou? Ik kom net uit de blessure, dus uh, ik moet nog met de organisatie zitten... om uh, te kijken hoe we... Uh, we gaan het mee Maar uh, maken. zo snel mogelijk. Zo snel ja. mogelijk. Leven was voor mijn moeder de tuin. Maar de laatste jaren kwam ze haast niet meer buiten. Nu ze bij Domus Magnus woont, wandelt ze elke dag door het prachtige park...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 Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar 1 euro. Klik en klaar op MijnDomein.nl Koop nu een nieuw M-Line matras en ontvang de tweede voor de halve prijs. Een domeinnaam voor 1 euro? Klik en klaar op MijnDomein.nl Morgen, live op Fox Sports Eredivisie. De topper noord PSV. Yeah!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 Dat download je op kansfonds.nl. Maximaal familieplezier op de Middellandse Zee met MSC Cruises. Nu tweede persoon, 50% korting. Boek op zeetours.nl. NTO Radio 1.